8 uur. Dit is Jeroen De We melden hun bewakingscamera's aan bij de politie. Trouw schrijft dat er inmiddels 160.000 beveiligingscamera's bekend zijn bij de politie. Dat zijn er 60.000 meer dan vorig jaar. Er worden per dag zo'n 180 camera's bij de politie aangemeld. De politie kan de beelden van deze camera's opvragen na een incident. Het is niet mogelijk om live mee te kijken met de camera's. De belangstelling voor een baan in het basisonderwijs neemt toe. Dit jaar beginnen meer leerlingen aan een PABO-opleiding dan vorig jaar. Het aantal aanmeldingen steeg met ruim 7 procent, van 6100 naar 6600. De organisatie van basisschoolbesturen, de PO-raad, is blij met de toename... maar ziet die als een druppel op de gloeiende plaat. In 2020 dreigt een tekort van ruim 4000 leraren en schoolleiders. Vijf jaar later is dat opgelopen naar 10.000. Het Zuid-Koreaanse leger heeft in de Japanse zee een grote militaire oefening gehouden. Daarbij werd een aanval gesimuleerd op het gebied waar Noord-Korea gisternacht een kernproef uitvoerde. Volgens de Zuid-Koreaanse legertop is er geoefend op precisieaanvallen en op het afsnijden van de bevoorrading. Het leger kondigde ook nieuwe oefeningen aan, waaraan ook de Verenigde Staten zullen deelnemen. Vandaag komt de VN-veiligheidsraad bijeen om te vergaderen over de kernproef van Noord-Korea. De uitstoot van broeikasgassen is vorig jaar met 1% gestegen. Daarmee zit de stijgende trend van de afgelopen jaren door, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. De rechter oordeelde eerder in de Urgenda-zaak dat in 2020 de uitstoot 25% lager moet zijn dan in 1990. Vorig jaar bedroeg de afname ten opzichte van 1990 zo'n 11%. Volgens het CBS neemt de uitstoot de afgelopen jaren vooral toe door de groeiende economie. Het weer, vanochtend eerst overal zon, later vanuit het westen steeds meer bewolking. Vanavond kan daar lokaal wat regen uitvallen en het wordt ongeveer 21 graden. Dit is verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In de Randstad vooral vertraging op de A2 Eindhoven-Utrecht, tussen sint Michielsgestel en Waardenburg 16 kilometer door een ongeluk vanochtend vroeg. De weg is weer vrij, maar de vertraging is nog wel een half uur. Een kwartier vertraging door een ongeluk op de A12 Den Haag-Utrecht, tussen Gouda en Nieuwebrug staat 5 kilometer en ook hier zijn alle rijstroken weer open. Ook een kwartier extra op de A15 naar Rotterdam, Dan staat tussen Gorkem en harningsveld Giesendam 3 kilometer. Tot zover de verkeer. U heeft een bril nodig.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 Wait, you better. Look. Ja, en dat geldt ook voor uh, hier in Zandvoort. The Boys Are Back in Town. Nee, wat over de Historic Grand Prix. Het Historic Grand Prix weekend uh, hier in Zandvoort. En vandaar dat we begonnen met deze van Tilesie en de and the Boys Are Back in town. Ja, 7 over 2, inderdaad. Historic Grand Prix uh, weekend is uh, begonnen vanmorgen op het circuit. Maar helaas niet al te best, Albert Jan. Nee, in een verklaring uh, van het circuit Zandvoort. De volgende update. Tijdens de zesde editie van de Historic Grand Prix Zandvoort... kwam het in de eerste race vanmorgen... in de FIA Master Historic Formula One Championship... tot een incident. Aan het einde van de eerste ronde van de race op vanmorgen... raakte de Fransman David Ferrer... rijdend met een March 701 uit 1970... onder het startnummer 20 van de baan... bij het uitkomen van de Arie-Luyendijk-bocht. De laatste bocht die voert naar het rechte stuk van start en finish. Baanposten, veiligheidsfunctionaren... Zijn medisch personeel waren vrijwel direct ter plekke. De rijder werd gereanimeerd en overgebracht naar het ziekenhuis voor verdere behandelingen. De activiteiten op de baan worden werden om kwart voor één lokale tijd vandaag wel weer voortgezet. Er is besloten om vandaag geen Formule 1 race meer te rijden. Wat er met de rest van het programma gebeurt is vooralsnog niet duidelijk. Over een tweetal platen gaan we gelijk live schakelen met het circuitpark Zandvoort. Want daar is onze verslaggever Willem van Densen aanwezig... om verslag te doen van deze historic Grand Prix. En hij zal ons wellicht verder informeren over de stand van zaken... voor het verdere programma. En wellicht heeft hij informatie over de toestand van de Fransman. Helaas een minder mooi begin van dit uh, eigenlijk mooie weekend... wat het zou moeten worden. Klopt, het was gisteren eigenlijk al begonnen. Vrijdag, zaterdag en zondag. Ja, dus zodra er ontwikkelingen zijn... nogmaals over een tweetal platen gaan we live schakelen... met onze collega Willem van Densen... die aanwezig is op het circuit Zandvoort. Verder natuurlijk, de, zoals u van ons gewend bent... de vaste onderwerpen, zoals de evenementenagenda... rond de klok van half vier. Dus houdt uw pen en papier bij de hand. Het enige echte Zandvoortse weerbericht... dat is om half drie. En dat wordt samengesteld en gepresenteerd... door onze collega Lex van der Horn. Het dieren van de week ontbreekt ook niet om half vijf. En die luistert naar de naam Monty. En het gedicht van de week, ik kan het beter zeggen... het gedicht van het weekend. Want de hele de, de, de, de museu, het museum heeft een mooie uh, uh, tentoonstelling gemaakt. En dat heeft alles te maken met Lotus. En een van de beste Lotus-rijders uh, van wel eer was Jim Clark. Dus het gedicht van de week om kwart voor vijf. Dat wordt een ode aan deze coureur, namelijk Jim Clark. Verder natuurlijk Zandvoorts nieuws in het kort. We hebben natuurlijk ook pitreport, terwijl de kwalificatie in Monsane met over de Formule 1 onder slechte weersomstandigheden van start gegaan is om twee uur. En waar inmiddels ook alweer de rode vlag wordt gezwaaid, want Grosjean raakte van de baan en de auto moet natuurlijk nog weggesleept worden. Dus die wordt in een later stadium weer hervat. Het wordt dan een loterij, want het is stromend regen, het is slecht weer... Uh, zowel Ricciardo als Max Verstappen hebben strafpunten gekregen. En niet zo'n klein beetje ook. Dus die zullen wel achteraan moeten starten morgen. Eén grote loterij daar uh, in Monza in Italië. Verder, ligt nog sport kort. Dan hebben we het over de Vuelta wielrennen. En natuurlijk kijken we ook nog even naar de voetballerij... en wat met het Nederlands elftal wat er al moet gebeuren... als ze alsnog naar Rusland willen. Nou, een wonder moet er dan gebeuren. Ik zou zeggen, genoeg reden om de komende drie uur te blijven luisteren... naar uw enige echte lokale zender, ZFM Zandvoort. En wil je meekijken in de studio? Ook dat kan, hè. Gewoon even gaan naar www.zfm-live.nl De historie Grand Prix weekend hier in Zandvoort. En uh, CFM is erbij zo ik Gaan weer uh, live schakelen met circuit naar uh, Willem van Denzen. Maar ik ga nog even terugblikken naar de e 1 Grand Prix van heel veel jaren geleden. Cfm. Cfm. Hallo, ik ben Jeroen Lekenwonen. Luister naar CFM tijdens de ANGP op Zandvoort. A1 Radio, exclusief op CFM. Ja, dat was ook een spektakel hoor. Ja, de e 1 uh, Grand Prix of Nations op het uh, circuit Zandvoort. Nou, snel ik dus, uh, gaan we weer naar circuit tour, naar uh, Willem van Dezen. En dan meer nieuws te hebben over de coureur die vanmorgen zwaar gewond is geraakt daar op het circuit Zandvoort. Hey sucker, what the hell's got you? Hey sucker, what the hell's you? Hey what Why haven't seen around town? So I greeted you with an annoying smile When I saw that girl upon your arm and you she'd run your heart with a fatal charm. I said, soul boy, let's hit the town Santa Fe, hey boy, and what's with the frown? But in return, all you could say Was, hi, George, meet my fiance." fun and everything's fine. I remember when we used to have a good time. Parties and crime. Tell me that's all in the past, and I will gladly walk away. Tell me that you're happy now, turning my back, nothing to say. Hey, tell this girl to take a hike. There's something about that boy I don't like. Well, sugar, he don't mean the things he said. Just get him out of my way, 'cause I'm seeing red. We got plans to make. We got. Things To no waste of time on some creepy guy Hey shut up chick, that's a friend of mine Just watch him out, baby. out of line En dat was een Wem. Ja, we gaan uh, live schakelen naar het uh, circuit Zandvoort, naar uh, Willem van Dezen. Goedemiddag Willem. Ja, goedemiddag vanaf het uh, circuit Zandvoort. Uh, waar we bezig zijn met alweer de zesde editie van de Historic uh, Grand Prix Zandvoort. Ja, vanmorgen een uh, enorme ongeval met de uh, coureur Ferrer. Dat klopt, ja. En dat uh, heeft plaatsgevonden tijdens de race van de Kia Masters Historic... Uh, voor een gewonnen championships David Perez was, uh, die reed in de March uh, uh, 701 uit uh, 1970. En al uh, bij de eerste keer uh, nadat de race gestart was, uh, bij het uitkomen van Harry uh, Luyenheim kocht, uh, raakte hij naast de baan. Raakte daar die uh, bandenstapels. De auto brak eigenlijk uh, in drieën. Het voorstuk uh, met de wielen uh, lag 50 meter verderop. En het achterstuk lag ook een uh, heel end uh, van de. Van de cockpit uh, vandaan, het ergste uh, vreesde eruit. Het zag er ook allemaal niet uh, vrij uit uh, wat we gezien hebben. De baanposten uh, waren snel te plaatsen, ook de medische dienst. Uh, maar uh, toch uh, de trauma helikopter uh, moest er ook nog uh, bij komen. En deze uh, David uh, Verre ja, die is uh, afgevoerd uh, naar een ziekenhuis hier in de omgeving. Hij is ook nog uh, gereanimeerd hier op het gebied. Ja, en het is afwachten hoe het uh, met hem gaat. Ja, en dat wordt in de gaten gehouden, neem ik aan, van hoe het met deze coureur gaat, Willem. Nou ja, op het moment dat er meer bekend is, zal het ongetwijfeld aan de media worden medegedeeld in het mediacentrum. Oké, okay, nou, de activiteiten die lagen na deze crash enige tijd stil op het circuit, maar zijn zo rond kwart voor één hervat. Is er al bekend of het hele programma dit weekend gewoon doorgaat? ja zoals het nu uh, naar uitziet uh, gaat het programma gewoon verder het programma voor vandaag waardoor <laughs> is iets aangepast natuurlijk omdat we ruim uh... Twee uur helemaal geen activiteit hebben gehad op de baan. Uh, zodat de uh, races uh, die verreden gaan worden zijn ingekort. Uh. Maar voor de rest uh, blijft het programma zoals het is. Uh, we hebben na uh, kwart voor één, uh, toen is het programma weer opgestart. Hebben we alweer een uh, aantal races gehad. We hebben ook uh, demo's gehad, zowel op de baan als in de lucht. Dus uh, ja, het programma gaat zo verder als dat het gepland was. Oké, okay, nou in ieder geval uh, toch een, een, een mooie raceweekend uh, op het uh, circuit Zandvoort. Zijn er uh, veel uh, mensen op het circuit aanwezig? Nou, laat ik zeggen, het is uh, gezellig druk. Uh, Indruk druk van hoeveel er zijn, uh, ja, dat, dat durf ik nooit te geven. Want ik schat nog wel eens meer... Maar het is uh, aardig gehoord en uiteraard speelt het mooie weer daarin ook mee. Ja zeker, ja, want uh, het weer uh, zit zeker mee uh, vandaag. Is even wat anders dan in uh, Monsel op dit moment, tijdens de uh, kwalificatie. Ja, daar was het vanmorgen ook al rijden. Nou, dat hebben we gisteren ook gehad hier op Zandvoort uh, natuurlijk. Uh, gisteren tijdens uh, de kwalificatie van die uh, Formule 1... Uh, waar vanmorgen dat uh, ongeluk gebeurde... Uh, was er, er ook een flinke uh, hoosbui los. Uh, maar vandaag uh, is het droog. Uh, en als ik zo naar de lucht kijk... Uh, ja, wie ben ik? Ik ben geen weerman. Maar dan uh, blijven we het droog houden. Ja, we hebben een weerman hier hoor, in de studio. Dus uh, we gaan het uh, straks even Alex vragen om half uh, drie. Ah, Oké, okay. nou dat is fijn om te weten hoe de verder uh, vooruitzichten zijn dan voor het weekend. Ja, de volgende activiteit op het uh, circuit, wat is dat? Nou ja, we, we hebben zojuist hebben we een race gehad van de, de, de, een groot veld van de ha, Even kijken hoor, die, al die afkortingen, ik word er helemaal uh, doodig van. Maar uh, dat was van het NK GTTC, uh, die hadden een race. Wat we zo dadelijk gaan krijgen is, uh, krijgen we weer uh, eigenlijk van uh, Formule 1... maar dan uh, van auto's van voor 1961 een, uh, klasse, en de klasse van... Uh, ...voor 1966. Er ja, zijn ook prachtige auto's natuurlijk. Maar ja, zoals we morgen gezien hebben met de Formule 1 uit het verleden... ...de veiligheid is niet datgene van de Formule 1 die we tegenwoordig zien. Want zo'n kwestie zoals we morgen hebben gezien met een hedendaagse Formule 1 auto... Ja, zou dat waarschijnlijk alleen geleid hebben tot een deuk in het ego van de rijder? Maar ja, met deze historische auto's is het toch net even iets uh, gevaarlijker. Oké, okay, dankjewel voor dit moment, Willem. Bedankt voor de update ook omtrent David Ferrer. En we spreken je straks weer. Ja, ja.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 But come oh. and strip that down for me, yeah yeah yeah yeah. that oh. down, Look when you hit the ground, yeah yeah yeah yeah. Strip that down, girl. Look when you hit the ground, yeah yeah yeah yeah. Strip that down, girl. Look when you hit the ground, yeah yeah yeah yeah. Strip that down, girl. Look when you hit the ground. She gon' strip it down for a thug, yeah. Strip Word around. Now she got the buzz, yeah Five shots and she ain't love now I promise when we pull up, shut the club down I took off from a man, don't nobody know If you pop the seal, better drive slow She know how to make me feel with my eyes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 Point, girl? Strip that down for me. Yeah, yeah, yeah, yeah. I'm one girl, strip that down for me. Yeah, yeah, yeah, yeah. One love, one girl, come on, strip that down for me. Yeah, yeah, yeah, yeah. Johnny B. Goods, Dat was uh, inderdaad de single van Pieter Tosh. Ja, we zijn eigenlijk een uh, klein beetje in overtreding. Een halve minuut te vroeg. Ja, ik heb het droppie nog niet op. Ja, nee. nee, dat hoor ik Lex. Goedemiddag, Lex. Welkom. Dag Rob. Hoi, hoe is jouw weg geweest? Uh, ja, nou, laten we het daar maar niet over hebben. Nee? Nee. Geen, uh, geen nee. lekker weekje? Nou, ja, nou, ging wel. Ging wel. Oké. Okay. Ja, maar... maar het is een beetje zorgend. Nou, dat moeten we niet hebben. Nee. Maar in ieder geval, buiten schijnt het zonnetje... en sinds jij hier binnen bent, schijnt binnen ook het zonnetje. <lacht> <lacht> drop, je, drop je nu op? Was, ja. Ja. <lacht> Even doorslikken. Ik was alleen maar weer een bericht vergeten mee te nemen. Oh jee. Nou, dat oh Vergeet jee. niet, hoor. Maar hij staat ook op internet. Oh, dat is toch handig. Dus op dus, meteopagina.nl. Ja, dus zit ik in mijn buimen. Mooi. Het ja, is dus nee. alleen een beetje kleine lettertjes... voor deze oude man... Het gaat wel zo. Gaat wel. Trouwens, over internet gesproken, ik had vanochtend uh, stond uh, een weerbericht van gisteravond, dat stond erop. En toen uh, zou het droog blijven. Ja. Ja. En toen keek ik om een uur of tien. En toen zou er toch een knappe bui overkomen. Niet te kort, dus ik snel bijstellen Ja. van kans op een bui. Nou ja, in de gemeente Zandvoort kan een bui gevallen zijn, maar dat is dan in Bentveld geweest, maar niet in het dorp Zandvoort. Want hier hebben we hem droog gehouden. Oké, okay, maar het was wel heel dichtbij. Maar het was heel, heel, <lacht> heel dichtbij. Heel <lacht> dichtbij. <lacht> Goed. Um, maar het blijft dus droog, zoals ik dus uh, net vertelde. En er staat een, een zwakke tot matige noordenwind. Dus het wordt niet echt warm vandaag. De temperatuur die, uh, is op dit moment... Uh, 18 graden. En hij wordt hooguit 19 graden in het dorp. Dus daar moeten we het mee doen. Maar het blijft droog in ieder geval. En dan morgen hebben we een dag met veel zon. En een zwakke, veranderlijke wind. En een maximumtemperatuur van 20 graden. En dat is de normale temperatuur voor de tijd van het jaar. Hé, hey, hey, eindelijk. We zitten weer goed. Ja, ja, we zitten, ja, weer goed. zitten weer goed. Ja, en maandag gaan we eroverheen. Dan gaan we naar 22 graden. Met veel zon. En een matige zuidelijke wind. En daarom wordt het ook warmer, omdat de wind uit het zuiden komt. En een, ja, een 22 graden. Dan gaan we naar de dinsdag. Ja, dan moeten we even een stapje terug doen. Met de temperatuur niet, hoor want dan wordt het ook 22 graden. Maar dan is het niet zo zonnig. Dan is het toch wel het meest bewolkt. Met een zwakke zuidwestenwind. En 22 graden. Dan na, dins, na, na dinsdag... Dan gaat de temperatuur aanzienlijk naar beneden... Dan komen we weer uit op ongeveer 18 graden. En dan is het lichtwisselvallig. Kijk, daar hebben we hem weer. Lichtwisselvallig. Ja, ja. daar heb ik donderdag weer vrij. <laughs> dus, ja. Ja. Altijd hetzelfde, Lex. Ja. Altijd hetzelfde. Ja. Ja. Ja, kan ja. We, we. Lex, we zitten nu naar de, de kwalificatie van de Formule 1-race... van uh, morgen in uh, Mons te kijken. Ja. En daar regent het... Niet normaal. Nou eh, maar ja, ja morgen. Morgen, morgen. Morgen gaat het daar worden. Morgen gaat de zon schijnen. Niet normaal. <laughs> niet normaal. <laughs> Oké, okay, dus morgen. En dan wordt het een graad of 25. Nou, een beetje jammer voor Max. Die had wel een regenrace gewild, denk ik. Ja, maar ja, hij kan, ja, nu, nu kan hij er weinig aan doen met al die uh, strafpunten. Straf, straf, straf straf 20 nee. plekjes maar. Dus, ja, uh, mm. dus, dus uh, Hij doet nou eigenlijk voor de lol mee, hè. Het is wel een loterij, als hij slim is, dan haalt hij Q2 niet. Ja. Is dit bandje sparen? Ja, Ik zou gewoon een paar rondjes rijden, zeggen. Ja. Doei. Ja. Maar goed. Maar uh, het, ongeveer 25 graden en zonnig. Oké. In, in Monza, ook hier. Nou, dat komt ook het, hier. Ja, nee, ook en hier en dus niet 25. In nee, meer, uh... maar wel lekker het zonnetje. Dus uh, de, voor zover het er nu is vanavond uh, de muziek uh, in het centrum van uh, Zandvoort, de parade ja. die uh, die langs komt rijden, vooralsnog. Ja. Dus in ieder geval, uh, dit wordt een mooie en, kan een mooie en gezellige zaterdagavond ja, in het centrum van Zandvoort worden. Later op de avond kan er wel wat bewolking komen. Maar, maar ja, dat is tegen die dan tijd. Naast de zon toch al onder. Naast de zon toch al onder. Niks ja. aan het handje. Nou, mensen die het weer willen blijven volgen, kunnen jou volgen. Ja, nou, dus loop achter man. En kijk op www.meteopagina.nl uh, Je kan dan ook, uh, als je thuis bent, op uh, Pekst TV kijken. En... Uh, ja, oh, wat nog meer? Ik heb het papiertje niet bij me. Ja, op de CFM app. F -C -F -M. Op de CFM app. 1 Kanaal 40. Ja, eh, precies. Nou, ik vind hem mooi. Dankjewel Lex en uh, graag tot volgende week. Tot volgende week. All that she sees is darkness. She won't tell you why. No more butterflies, cause they don't ever last. Stolen from the light by demons of the past. Ik had hem maar vast klaargezet na het weerbericht van Lex van der Horn. En inderdaad, de sunny days komen er weer aan elke dag. Lekker een sunny day in Standort. Dat was hem trouwens de single van Armin van Buren. Een van de grote somerreits van dit moment. En dit is de zomerricht van al veel, veel jaren geleden: Ryan Pers en de Dodge Vita. We dit vanaf alweer, alweer vele jaren geleden. Dat is van Ryan Pearce en de dodd Vita. Ja, 13 minuten over half 3. Zandvoort, nogmaals een hele goede middag. En welkom bij Zandvoort op zaterdag. Ja, de Q1 is uh, gaande van uh, de Grand Prix van uh, Monza. Alhoewel, daar ligt het wel helemaal stil. Want de klok staat nog steeds op ruim uh, 13 minuten. En uh, ja, het is wachten tot uh, inderdaad de kwalificatie wordt hervat. Naar de rode vlag situatie Albert-Jan. Ja, maar voorlopig de snelste tijd in handen van de Pacecar. Ja, die ja. ja we ja, ja. over het ski. Goed, Zandvoortse nieuws. Nou, in het kort wordt het wat lastig. Allereerst, in de nacht van woensdag op donderdag zag de politie een personenauto met stadslichten rijden over de Zandvoortse laan. De auto reed in de richting van Benveld. Bij een rotonde ging de auto diezelfde weg weer terug om vervolgens de kostverloren straat in te rijden. Vanaf dit moment doofde de bestuurder de lichten van zijn auto en voerde de snelheid op naar zo'n 90 km per uur. Ter hoogte van de Nieuwstraat kon de politie, die de auto volgde, de bestuurder een stopteken geven. Hier reageerde hij niet op. Vanaf de Zeestraat wilde de bestuurder rechtsaf de burgemeester Engelbertstraat inrijden. Hier miste de bestuurder echter een bocht, waardoor hij via een plantenbak een geparkeerd staande scooter en een terras een restaurant binnenreed. In de zaak en op het terras waren personeel en klanten aanwezig. Eén pers personeelslid raakte gewond toen hij over de toonbank moest springen om de auto te ontwijken. Hij kwam erbij in een trapgat terecht en viel naar beneden. Het slachtoffer werd met letsel aan een voet en zijn gezicht overgebracht naar het ziekenhuis. De schade aan de zaak is erg groot. In de auto zaten twee jongens die meteen van de plaats van het ongeval wegvluchten. De bestuurder kon worden achterhaald, een jongen van 14. Hij bleek de auto van zijn ouders meegenomen te hebben. De verdachte is voor verhoor overgebracht naar het politiebureau... en de auto werd in beslag genomen. Een man is donderdagmiddag zwaar gewond geraakt door een val van een ladder. Omstreeks half vijf was hij aan het werk aan een woning in de Brede Rode Straat... toen hij naar beneden viel. Twee ambulances en een traumateam kwamen ter plaatse. De traumahelikopter landde op een vrij deel van het parkeerterrein De Zuid... aan het ingenieur G. Friedhofplein. Daar, daar is op een ander deel van dit moment nog, geen, nog een timmerdorp uh, aan de gang. Na de eerste medische verzorging ter plaatse is de man met spoed overgebracht naar het ziekenhuis. Achteraf bleek dat hij alleen zijn pols gebroken had. In een woning aan de kerkstraat in Zandvoort uh, woedde afgelopen vrijdag enige tijd een brand. Het vuur ontstond na een ontploffing in de meterkast van het huis. De brand uh, was inmiddels onder controle en er waren geen slachtoffers. Volgens een getuige kwam er veel rook uit de woning en hing er een akelige lucht in de straat. Kortsluiting in een meterkast zorgde ervoor dat de nabijgelegen gasaansluitingen ontplofte... en vervolgens vlamvatten al dus de brandweer. Twee winkels en enkele nabijgelegen appartementen werden ontruimd. De netbeheerder was opgeroepen om de gastoevoer af te sluiten. De woning waar de brand woedde bevond zich eh, boven een detailhandel in een winkelstraat. Van 4 tot 8 september vinden er werkzaamheden plaats op de Zandvoortseweg in Aardenhout. Er wordt gewerkt in drie nachten tussen 8 uur s'avonds en 6 uur s morgens. Maandagavond 4 september is de eerste nacht. Er wordt aan één rijbaan tegelijk gewerkt, zodat verkeer vanuit Zandvoort gewoon door kan rijden. Er is een omleiding via de Zwarteweg-Bentveldseweg voor verkeer naar Zandvoort. Dus 80 rijdt in beide richtingen over de Zandvoorterweg. Tot zover. Tot zover inderdaad. Het Salfans nieuws. ook daar te lezen op onze uh, ZFM-app. Dus mocht je de app nog niet hebben, download hem dan nu in de Play Store, App Store of de Windows Store. The club isn't the best place to find the lovers at so the bar is where I go. Mm -hmm. Me and my friends at the table doing shots, tricking fast and then we talk slow. Mm -hmm. we come over and start up a conversation with just me and trust me, I'll give it a chance now. Take my hand, stop and plan the man on the jukebox and then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 She smells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 Even een mooie is van Ed Shuren, the Shape of You. CFM Race Radio, Pit Report. Ja, we gaan weer live schakelen naar het Circuit Zandvoort, naar Willem van Dijzen. Want Willem die is aanwezig tijdens het historic Grand Prix weekend. Altijd een heel mooi evenement op uh, Circuit Zandvoort Willem. Ja, dat klopt. Uh, en ook uh, ja, diverse. Uh, ja, klassen uh, die actief zijn. En uh, naast auto's hebben we ook nog een uh, klasse gehad. Een race uh, vanmorgen voor uh, zijspannen op motoren. Ja, en dat is ook wel uh, leuk om dat weer eens op uh, het circuit van Zonvoort uh, te zien gaan. Uh, die uh, zijspannen, ja, uh, je moet het toch doen uh, in zo'n bakkie. En dan uh, op het circuit van Zonvoort waar je op uh, bepaalde plekken toch uh, aardig dicht uh, langs de vangrails scheert. Nou, de rijders en bakkenisten... Uh, meer een deel afkomstig uit Engeland Die vond het allemaal prima hier Die vond het een uh, prachtig gebied. En dat ze zo dicht langs van rails creëren op bepaalde plekken. Dat deerden ze niet. Ze maakten er een mooie optreden van. En het was, zoals ik eerder al zei, prachtig om te zien. Wat we ook gezien hebben inmiddels is de finish van de historische Grand Prix race van het NK GTTC. Nou, een race met maar liefst 53 automobielen aan de start. Uiteindelijk de winnaar in die race werd Leonard Stok... Die rijdt in een Porsche Carrera RS met op de tweede plaats uh, ook al een Duitse auto... maar dan een BMW 3 liter CSL met achterstuur uh, Erik Holzhauzen... en derde daarin eindigt uh, Lex Prober. Die rijdt in een Porsche Carrera RS, net als de winnaar Oké, dus, okay, dus uh, die zijn inmiddels gefinished. Je zei in het eerste interview al dat het programma enigszins is aangepast... en uh, de aantal races zijn ingekort. Was dit ook een ingekorte ja. race? Uh, deze race was inderdaad uh, ingekort. Ja. Een race, uh, ing uh, race op tijd was dat. Die zou 50 minuten duren, maar die hebben ze ingekort na 25 minuten. Dus zo lopen ze de achterstand opgelopen eerder vandaag. Lopen ze weer in. Oké, okay, en welke race is momenteel aan de gang? Wat, uh, de, aan de gang is uh, de race uh, van uh, historische Formule 1 van voor 1961, een klasse 1. Voor 19. Zijn, en ja, dan moet je denken aan merken als Lotus, Cooper, Brabham. Allemaal uh, ja, toen de tijd uh, de topmerken. Ja, en die jongens die daar nu in rijden, die weten ook wel aardig gast te geven. Auto's uit een tijd uh, dat we nog geen 70-car hadden en geen uh, rode vlaggen. Dat er onder alle omstandigheden gereest werd. Tegenwoordig is dat wat anders. Zoals jullie zien op Monza met regen, wordt er niet eens gekwalificeerd meer. Maar de heren die vroeger echt racen in deze auto... Dus ja, eerder dat uh, allemaal niets. Uh, onveilige auto's, onveilige situaties. Maar er werd volop uh, gas gegeven. Hij heeft ook uh, menig slachtoffer geëist. En uh, ja, als je hier zo in de ronde kijkt naar de historie. Je ziet wat de auto staat. Onder andere de auto van Jochen Riend. Waar hij wereldkampioen in geworden is. Hij heeft het zelf nooit meegemaakt dat hij uh, wereldkampioen geworden is. Maar hij eindigde dat jaar als hoogste... Met het hoogste punt aan, al maar voordat het seizoen afgelopen was... Uh, ...was uh, Jochen Rien toen al uh, dood door op Ronza. Ja, en ik moet even voor de luisteraars. Die, die, die, die pre-1966 uh, uh, Formule 1 auto's, dat zijn van die sigaartjes toch, hè? Ja, dat zijn echt uh, die sigaartjes. Hele kleine sigaartjes, geen spoilers, vleugels of uh, wat voor aardigheid uh, ook aanwezig op die auto, maar gewoon uh, sigaartjes, uh, ja. kleine autootjes eigenlijk. Maar prachtig, prachtig om die weer uh, gewoon rijdend over het circuit uh, te kunnen aanschouwen tijdens deze historische Grand Prix. En te kunnen ja. horen natuurlijk. En te kunnen, uh, ja, en te kunnen horen, ja. En kunnen horen, uh, ja, de Formule 1 die... Eigenlijk het meest aanspreekt uh, de mensen is de Formule 1 uh, die vanmorgen helaas na al één ronde uh, gestopt moest worden. Die zijn het meest herkenbaar voor een groot deel van de mensen. Ook het geluid is daarvan het mooist. Maar het mooie daarin is, uh, we hebben ook een aantal auto's uh, die een demo gaat geven. Dat zijn ook Formule 1's. En die gaan uh, ook uh, zo dadelijk een demo geven. En dan moet je denken aan onder andere uh, de Benetton waar ooit enkel uh, Schumacher in reed... Uh, we zien daar uh, twee uh, arrows. Uh, een arrow waar onder andere Derek Warwick uh, in reed. Ja, en die gaan zo ook weer voor een heel mooi uh, geluid zorgen. En de wind staat ook wel een beetje in jullie. <laughs> ja, ja, ja, ja, ja. Gelukkig wel. Wij klagen uh, niet, uh, Willem. <laughs> dat jullie er nog wat mee pikken zo dadelijk van het geluid. geluid. Oké, okay, ja, mijn uh, oranje arrow, uh, rijdt die ook nog op het uh, circuit? Nee, die, uh, dit keer je, je niet aanwezig. Uh, wat we in een latere uh, demo nog gaan zien, een demo uh, van BMW, is de Bremen BMW uh, waar ooit uh, Nelson Piquet wereldkampioen in uh, geworden is. En die wordt dan uh, gereden door onze maatgenoot Jan Lammers. Hé, hey, te gek, geweldig. Ja, oké. Okay, uh, nu wel een beetje op de achtergrond, uh, Ja, dat zijn die uh, Formule 1's die zo dadelijk een demo gaan geven. En die zorgen uh, bij het opbreiden naar een plek al uh, voor het nodige. Bye bye. Oké, okay, wij kan... horen het. We <laughs> komen straks bij je terug. Uh, Willem, bedankt. Oké, okay, tot zo. Dankjewel Willem voor deze vanaf het uh, circuit Zandvoort. En tot zover ook het uh, eerste uur alweer van Zandvoort op zaterdag. Zometeen naar het nieuws en weer van drie uur zijn wij terug.